Uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De NBO-raad vindt het geen goed idee om op scholen te schuiven met lestijden... vanwege de capaciteitsproblemen van de Nederlandse spoorwegen. Het is ingewikkeld en duur om roosters aan te passen... zei NBO-raadvoorzitter van Zeil in het NOS Radio 1 Journaal. Hij reageert op NS-topman van Bokstol, Die roept scholen op om de lestijden aan te passen... omdat er volgend jaar enkele maanden minder treinen rijden. Op die manier wordt het in de spits minder vol in de treinen. Volgens Van Zijl kan de mbo raad de NS niet uit de brand helpen... voor problemen die zijn ontstaan door een beroerd inkoopbeleid. De advocaat van Volkert van der Graaf heeft aangifte gedaan tegen de reclassering. Aanleiding voor de aangifte is een uitzending van het tv-programma Brandpunt Reporter. Een woordvoerder van de reclassering zei erin dat de moordenaar van Pim Fortuyn... het mediaverbod had overtreden door foto's in scène te zetten. Later bleek dat die foto's waren gemaakt op aandringen van de overheid. In Alfa aan de Rijn is een begin gemaakt met de berg van de hijskranen die in augustus omvielen bij het plaatsen van een brugdek. Eerst wordt de grootste kraan weer getakeld, daarna moet ook de tweede kraan worden weggehaald. Volgende week zaterdag kan de oude Rijn weer open voor het scheepvaartverkeer. President Obama heeft nogmaals gepleit voor een strenge wapenwet in Amerika... na de schietpartij in een school in de staat Oregon. De schutter liep gisteren een school voor volwassenenonderwijs ...in de plaats Roseburg binnen en opende het vuur. Hij schoot negen mensen dood. Zelf kwam de schutter om het leven na een schotenwisseling met de politie. Over zijn motief is nog niets bekend. kwart van de Nederlanders is tevreden over de democratie... ...maar meer dan de helft is zeer ontevreden met de politiek. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau... Veel mensen vinden dat politici vaak meer aan hun eigen belang denken dan aan dat van het land en niet luisteren naar gewone mensen. Het weer in het noorden en oosten nog mist. Het KNMI heeft daarvoor code geel afgegeven. Verder wordt het zonnig met in het noorden wat wolkenvelden bij 16 tot 18 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad op de A7 Hoornsaan Dam bij Purmerend Zuid nog 6 kilometer. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Heemskerk en Rotterpollenplein 7 kilometer. Op de N44 Wassenaar-Den Haag bij Wassenaar 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Die presenteert Watertoren Sport. Het speciaal sportprogramma van ZFM Zandvoort. Met vandaag... Jimmy Crawford, de oud Noorden. Tegenwoordig jeugdtrainer voetbal. Hij is dag en nacht op de velden. Hij slaapt er gewoon. Hij komt uit Amsterdam. Hij is door de mist heen getrokken. Net op tijd binnengekomen. En we draaien vandaag ook zijn muziek. Het is een salsa-jongen, net zoals ik. Jimmy Bosch, otra oportunidad. le pasó a un familiar mi hermano die nog twee minuten langer duurt. Heerlijke muziek natuurlijk, van Jimmy Bosch. Gekozen door de gast van vandaag, Jimmy Crawford. Jimmy, je hebt drie salsa-nummers op de lijst staan. Ja. Waarom? Ja, uh, ja waarom? Uh, ik, ik ben een liefhebber van salsa. Ik ben ermee opgegroeid, zeg maar. Ja, eigenlijk via mijn moeder. Hè. En, uh, mijn moeder uh, is Antilliaanse. Dus, uh, ja. en, uh, ja, vandaar de voorliefde voor de muziek. Uh, Meringe, salsa, bachata... Ja, dat waren toch, de, dat waren toch de muzieksoorten die bij ons uh, eigenlijk dagelijks werd gedraaid. Ja dan, uh, dan, uh, ja, dan raak je er wel voor knocht aan. Dus. Heerlijk nummer. Ja. Vooral in uh, deze mist <lacht> heb je het kunnen vinden, Zandvoort. Ja met, gemak. ja, met gemak. Het was dik, hè? Ja, heel dik. heel dik, Het is heel inmiddels dik. hier in Zandvoort opgetrokken de zon schijnt. Ja. Ja. Uh, heb je gisteravond gekeken? Ik heb het over het voetbal. Ik heb, uh, gister ja, ik heb gisteravond uh, gekeken, maar... Uh... Ja, ik vond gewoon... Uh, ik vond Ajax, Ajax had eigenlijk gewoon moeten winnen. Zeker met die kansen die ze gehad hebben. En uh, ja, AZ was een hele mooie pot. Dat vond ik wel een hele mooie pot. Dat Zeker mee, tegen, ja? een, tegen, tegen een aardig Spaanse ploeg. Ja. Dus uh, Bilbao, 4-1 winnen van Barcelona. Ja, en uh, AZ wint er 2-1 van. Dus ja, heel bijzonder. Ja, en Groningen vond ik jammer. Groningen uh, ja, straalt niet, uh, niet echt uit uh, dat, ze, dat ze de wil hebben om Europese... Uh, zeg maar echt, uh, weet je wel, leuke dingen te doen. en uh, Tenminste, ze, ze proberen het wel, maar ja, het komt niet echt over. dus net als ze er dus niet in jammer. geloven. Ja, ja, ja. Dat Sporting Braga was echt ja. niet geweldig. Nee, totaal niet. En uh, ik vind ook uh, dat Groningen gewoon uh, de kansen die ze kregen... gewoon hadden kunnen maken. Dus uh, ja, weet je... Uh, veel, veel over Groningen kan ik niet vertellen. Nee, op A6 na weer een teleurstellende avond, zeker ja. Ajax. Ja. Ik bedoel, als je zoveel kansen krijgt en je wint een wedstrijd niet... dan ben je niet goed in je vel. Nee, dan, dan, dan, dan, dan zit er, denk ik uh, zeker... tenminste in een aanvallend opzicht... Uh, zit er echt iets niet goed. Nee. Dus uh, ik vond verdedigend wel, uh, re, tenminste wel redelijk. Want uh, zeker rond de 16 meter waren, was eigenlijk gewoon uh, ja, heel degelijk. Dus uh, gaven we weinig weg. Vier gele kaarten. Ja, ja, ja. Ja, die, ja, die kaarten, weet je. Dat, uh, uiteindelijk moet je, uh, moet je duels willen winnen. En op tijd willen winnen. Om uh, gele kaarten te voorkomen. En uh, ik vond uh, vooral middenvelders uh, heel zwak. Verdedigers, ja, ja die, die, die moesten constant uh, ingrijpen ook. En dat vond ik wel heel goed. Ja, dus dat was ook wel heel leuk met uh, Tete en Riedewald. Ja, ik, ben toch wel een, uh, ik heb toch wel een voorliefde voor die twee. Dat ik ze ook in de, in de jeugd van Ajax heb zien voetballen. Ja. Dus uh, ja, dat zijn, dat zijn gewoon bijzondere voetballers. Klaassen dus, uh, Klaas totaal zien. uit vorm. Koudelje heeft geen bal goed geraakt. Ja, ja, ja. ja. Dan ja. moet je als coach ingrijpen, vind ik. Ja, ja, ja, ja, ja, uiteindelijk, wat wil je? Wil je met de punten achter voetballen of met de punten naar voren? Ik, uh, ik, ben een, ik heb een voorliefde voor. naar uh, voren? Ja, voor naar ja. voren voetballen. En uh, ja, ik, ik, hou dat ook, ik hou daar ook van bij mijn jeugd. En ik, uh, ik heb zelf heel veel moeite met. Uh, met 10, 12 ballen constant rondspelen tussen middenvelders en uh, verdedigers. Ja, ik vind dat gewoon te lang duren. Ja. Ik denk dan bij mezelf, ja, uh, sla dan uh, een linie uh, 10 keer over. Ja, we moeten veel opportunistischer geval. gaan voetballen. Ja, uiteindelijk wel. Uh, 70% van alle goals vallen door fouten van de verdediging. Zorg dan dat die bal daar is. Ja, ja uiteindelijk wel. Ik vond ook, gisteren zat ik een uh, stukje te lezen over uh, Piet Visser. Scout uh, vroeger ja. bij uh, PSV ook mm. en uh, nu bij Chelsea. Ja, en dan, en dan lees ik dat, ja, weet je, we moeten meer naar het straatvoetballen. Ja, ik vind al, ik vind al uh, bijna 15 jaar dat we naar het straatvoetballen moeten. Omdat ik gewoon vind dat we uh, Europees en, uh, en uh, op wereldniveau uh, gewoon uh, nog tekort komen. Want een talent als El Ghazi, die is ja. gisteravond niet één keer langs een man gekomen. Kijk, dat, nee. dat, dat simpele die nee. man uitspelen, dat, ja. dat zie je niet meer. Nee, nee, nee, nee dat is echt een, uh, een gemis. En uh, ik vind. Uh, ja, door straatvoetballen kweek je ook een betere inzicht. En ja. uh, ik vind uh, bijvoorbeeld een El Ghazi, ja, die is uh, technisch begaafd, technisch begaafd. Maar ja, het is ook, je moet ook de inzicht hebben om te herkennen dat je in een 1 tegen 1 komt. En hij komt heel vaak nog in een 1 tegen 1 en dan legt hij hem nog breed. En dat vind ik wel een, een, uh, een gemis binnen het Nederlands voetbal dat je uh, als je het niet herkent, als je het niet herkent, ja, spel hem dan breed inderdaad. Maar ga dan niet uh, als je het niet herkent. Die twee man opzoeken. Ja, dat, dat vind ik uh, echt een, een nukke in het Nederlands voetbal. Sinds Johan Derksen weg is bij Voetbal International... zijn ze daar ook de weg kwijt. Want die noemen nee. Fischer gisteravond de grote uitblinken bij Ajax. Ja. Ik, ik denk dat een, een uitblinker de wedstrijd moet beslissen. Dat heeft hij absoluut niet gedaan. Nee, nee ik, uh, hij, heeft wel, ja, hij heeft wel gescoord. En, uh, Met geluk. Maar ja, uiteindelijk wel uh, via de tegenstander. Maar ja, heeft hij voetballend iets extra's uh, kunnen brengen, aanvallend... Dan zeg ik nee. En uh, dat vind ik ook voor uh, Milik en, uh, ja, en, en Anwar ook. Dus dat is wel jammer. Ik vond, uh, ik vond eigenlijk uh, Davy Klaassen redelijk, spe, redelijk goed spelen. Uh, ja als, als middenvelder in dit geval. Hè, dus uh, redelijk goed in de zin van uh, goede balletjes richting de voorwaarts. Weet je, sturen niet constant terug. Mm. Uh, ik vond, uh, ja, ik, en ik vond Tete heel erg goed. Ja, die was goed. Echt die uh, fantastisch. ja, ja. ja. ja. Uh, we gaan even luisteren weer naar jouw muziek, ja, de salsa. Leuk. En dan gaan we straks even praten over wie je bent en waar ja. je vandaan komt. Ja, Celia Cruz, Guantanamara. Wat, wat, ja, betek ja. wat betekent Guantanamara ook weer? Want de, de, Die ja. titel heb ik zo vaak al voorbij horen komen. <laughs> maar ik zou niet weten wat het betekent eigenlijk. Cuantanamara ja, uh, uh, uh, is... Uh, uh, yeah. Wat dat eigenlijk betekent. Ik vergeet het elke keer. Je moet het mij <laughs> niet vragen. Je moet het mij nou. vragen. Echt Ik kom nou. er wel op. Nou, goed. Het betekent, het betekent in ieder geval een lekker stuk muziek. Zo ja, heerlijk. dan nou betekent. We hebben ja, het idee echt, dat het. Ja, precies. Nee, dat het wat is. Ja, uh, lekker ontspannen met vrienden omgaan Chilling. en uh, ja, heerlijk chillen gewoon. Uh -huh. ja. uh, Jimmy, je bent geboren in Curaçao. Ja, daar heb je hoeveel jaar gewoond? Ik heb daar zeven jaar uh, gewoond. In mijn, tenminste, vanaf mijn Ik ben daar geboren. Dus uh, tot mijn zevende heb ik daar gewoond. En uh, ja, door het, door het afbranden zeg maar voor ons huis. Uh, uh, ja, zijn we dus hier naar Nederland, uh, zijn we naar Nederland gekomen. En mijn vader kreeg ook de kans om, uh, om leraar te worden in Nederland. En uh, in Amsterdam, op de Universiteit van Amsterdam. Daar heeft hij uh, twee jaar les gegeven. En uh, ja, uiteindelijk kregen we een huis in, uh, in Alphen en de Rijn. En uh, ja, is mijn vader ook leraar geworden daar op een, uh, middel, op een middelbare school. Mario Mavo. En uh, ja, daar heeft hij eigenlijk uh, zijn jaren gesleten. zeg maar... Uh, Voordat hij overleed, zeg maar. Ja, ze zijn dus 11, 12, hij, ja, ja. Hij heeft, zeg maar, Hij was ook eerder zeg maar, daar, in Nederland. Hij uh -huh. is ook eerder weggegaan, zeg maar, toen ik zes was. Is hij daar, daar naartoe gegaan. En hij kwam echt elke half jaar, zeg maar, elke uh, drie maanden, vier maanden kwam hij terug. En, uh, want mijn vader overleed in 81. Dus ja, dat is nog vrij snel. Want ik was toen, uh, ik was toen acht, bijna negen. Toen, uh, toen mijn vader overleed. Dus... Uh, ja, dus dat is uh, uiteindelijk een uh, stuk over mijn vader, zeg maar. Uh, ja. uh, Alphen werd je, je roots, ja, zeg maar. Ja, Alphen mijn roots, ja. Zeker. Als je nou naar jouw opleidingen kijkt... MTS Mode en Kleding in Den Haag... Ja. Uh, HBO European Management in Hilversum... Hilversum ja. Daar zat geen voetbal in. Maar toen kwam het. In 2000 ging je de ja. Johan Cruijff University ja, ja, doen. Ja, ja, ja. Hoe is dat bevallen? Ja, eigenlijk uh, begin... Uh, het eerste half jaar vond ik het echt heel erg leuk... Maar ik vond, uh, als ik heel eerlijk ben, ik vond, de laatste, ik vond het laatste half jaar, zeg maar, uh, laatste deel zeg maar, van mijn schoolperiode, de laatste vier maanden, ja, dat vond ik gewoon minder. Ik vond het tentamens, uh, ik vond het tentamens minder. Maar ook de, de, de aanloop er naartoe, ja, uh, ja, ik werd er niet echt wijzer van. En ik, kreeg ook, ik merkte ook bij mezelf dat, uh, dat nog een jaar Johan Cruijff University voor mij gewoon. Uh, Uiteindelijk wel te veel zou zijn. Aha. Ook vanwege, uh, vanwege het feit dat ik uh, ja, graag wilde werken. En ik wilde gewoon uh, ja, uiteindelijk geld verdienen. En ik zat natuurlijk ook nog met, uh, met, het, uh, met, de, met, de, met de voetbal en, uh, ja, en, en met en met mijn werk. Dus uh, ja, dat was ook uh, voor mij heel belangrijk om een uh, goede keuze te maken. Ja. Want ik werkte toen bij de gemeente Alphen en de Rijn. Dus dat was voor mij een uh, ja, hele mooie opstapje, zeg maar, uh, om uh, ja, centjes te verdienen. Dat het. Uh, toen je tien was, ben je begonnen met voetballen. Natuurlijk, ja. als je in ja. Alphen woont bij Alphense Boys. Ja, hè? Ja, ja, ja, ja. D1, C1, B1, A1. Ja, en dan... zelfs, je was vijftien, geloof ik, in ja, de Ja, ik was zelfs vijftien. Uh, en was... toen kwam Feyenoord. Ja, en toen kwam Feyenoord. Ja, toen ben ik naar Feyenoord gegaan. En ik heb daar uh, ja, fantastische jaren gehad. Ik heb uh, laatst nog een re re reunie gehad met uh, oudspelers. Ja, dat was echt geweldig. Dat was echt, uh, ja, weet je, dan, dan sta je daar met honderd man. Op een, op, een op een veldje speel je 7 tegen 7 en dan heb je daarna nog een barbecue. Ja, dat is gewoon geweldig. Het is de beste Uit jeugdopleiding van Nederland, hè? dat mogen we zeggen. Uiteindelijk, ja, dat, uiteindelijk, uh, uiteindelijk wel, ja. Zeker mm -hmm. de laatste, tenminste de laatste, zes jaar, van de laatste zes jaar, vijf jaar achtereen. Ja, dat is wel uh, heel bijzonder. Wie heb jij gehad als trainers Ik heb, uh, ik heb bij Feyenoord heb ik, uh, eigenlijk alleen Dammers-Wilgenburg gehad. Mm -hmm. En... Uh, ja, bij, ja, met Dammes heb ik uh, ja, zo'n goede klik. Die man die, uh, die holt mij ook, weet je. Ja, ik, uh, als ik uh, moeite had om uh, bijvoorbeeld uh, tenminste als ik echt vroeg aanwezig moest zijn, dan kon ik ook gewoon bij hem logeren. Ja, die man had een, uh, ja, een, een hele mooi oud pand uh, waar hij in woonde met zijn vrouw, waar hij nog steeds mee is. En uh, ja, ik kon gewoon bij hem logeren. Dus ja, ja dat was super leuk. Een vriend voor het leven. Ja, ja, ja. Echt. Echt een geweldige man. Ik, heb die man, uh, die man, ik ben die man heel veel dankbaar. Echt. Je, je kwam in de A1 hè, bij Feyenoord. Welke ja. lichting was dat? Welke jongens? Dat was, uh, dat was zeg maar... Uh, ik uh, speelde in de lichting, zeg maar, met... Uh, Giovanni was nog jong, zeg maar. Die kwam er ook later bij ons bij. En uh, Giovanni en uh, jongens als uh, Bobby Petta... Uh, Remco School uh, zaten bij... Uh, uh, Jeutje, Joffrey Tetro. Uh, echt goede voetballers. Allemaal ja. goede voetballers. En dat was uh, jij ook, hè? Want je werd ja. niet voor niets uh, uh, aangenomen ja. door Excelsior. Ja, uiteindelijk. Ja. En dat was natuurlijk prachtig. Maar toen gebeurde er iets wezenlijks. Ja, ja ik heb uh, uiteindelijk een uh, bal op mogen gehad. In de wedstrijd hier tegen Haarlem. Uh, ja, ik stond toen samen met uh, Erik Tammer in de spits. En uh, ja, ik uh, op aangeven van Erik Tammer ging druk zetten. En ik probeerde de bal te blokken, zeg maar. En via meteen, uh, ja, via, mijn, uh, via meteen kwam die. Uh, schampte dus, hij schamte dus meteen die bal. En uh, die kwam echt zo van pad, zo in mijn oog. Ja, gebeurt. Niks, <laughs> en uiteindelijk ja. ben ik daardoor blind uh, geraakt. En uiteindelijk uh, ben ik eerst naar, uh, naar Amsterdam geweest. AMC. En toen ben ik van het AMC ben ik naar het vuur gestuurd. Van het vuur de volgende dag uh, ben ik naar. Uh, naar Leiden dorp gestuurd. Naar Leiden, en in Leidendorp kreeg ik uh, te horen... dat ik dus naar, uh, naar het Oostziekenhuis in Rotterdam moest. Omdat ik, ja, omdat ik daar het snelste geholpen zou kunnen worden. Nou, toen, kwam ik, uh, toen moest ik de volgende dag dus weer uh, naar Rotterdam. En toen moest ik dus de volgende dag naar Rotterdam. Dus uiteindelijk waren we 48, bijna 48 uur verder. Ja, en toen kreeg ik gewoon te horen van... ja uh, Jimmy, je kan je niet helpen met het oog. En uh, je had, uh, je had het binnen 24 uur moeten, had binnen 24 uur bij ons moeten komen. Ja, ja, ja. Dus ik vind het een beetje vreemd dat, uh, dat, dat ze vanuit, vanuit het AMC en het VU... jou pas uh, en, en Leiden door pas nu, naartoe, nu, naar, nu, naar mij, nu naar mij toe sturen. Ja, ja. Dus ik had toen uh, in, in het oogst uit dat ik uh, dokter Ringer, uh, hele goede dokter. Ja die vertelde mij gewoon dat ik te laat was. Als hij als me had kunnen helpen, dan had hij mijn uh, netvlies nog uh, kunnen, kunnen opereren. Ja. Dus dat betekent dat ik dan uh, zeg maar sowieso voor 50% zicht had kunnen hebben... en 50% zou ik dan blind blijven. Ja. Maar ja, uh, dan maar die 50%. Ja. Maar uh, ja, helaas niet. Dus uh, en uiteindelijk is het, is het oog door de jaren heen alleen maar slechter geworden... en is het ontstoken geraakt en ben ik daardoor ook uh, volledig blind geworden. Dus uh, ik heb ook echt een oogprothese. Ja. Dus, uh, ja. wat, wat ik gek vind is dat je dan afgekeurd wordt voor betaald voetbal. Ja. Ik vraag dit omdat mijn vader speelde in Utrecht ja uh, kreeg een pijltje, weet je wel, uit zo'n buisje in zijn oog, was ook aan één oog blind, die ja. heeft altijd gewoon op hoog niveau gevoetbald. Ja. Maar je wordt voor het betaald voetbal afgekeurd. Ja, ik ben, uh, ik ben, uh, ik ben uh, bij Excelsior ben ik uh, na, na twee maanden eigenlijk voetballen ben ik uh, van, van een amateur, uh, van amateur, zeg maar naar uh, semiprof uh, gegaan. Dus uh, ik kreeg eigenlijk binnen twee, ja, binnen, twee, binnen twee, drie maanden kreeg ik dus een contract, semiprof. En toen zaten we dus al in oktober, want wij waren al heel vroeg begonnen. Juli, augustus, september en uh, kreeg begin oktober kreeg je dus dat contract. En uh, ja, eind november mocht ik alweer uh, tekenen voor een uh, full contract. Dus uh, dat was eind november. Um, en dan praat je over 1990. En in 1991 kreeg ik het uh, ja, volledige contract. En dat moest ik dan uh, tekenen eind maart. Precies in de maand, zeg maar, dat ik ook jaren ben. Uh, 18 maart. En uh, ik kreeg dus 3 maart 91 kreeg ik die bal op mijn oog. 15 maart moest ik me laten keuren. Ben ik ook afgekeurd. En 30 maart heb ik ook een uh, ja, overleg met Simon Kelder, mijn, de, directeur, ja, de ja. directeur van Excelsior toen de tijd. En uh, Martin van der Kooi uh, zat erbij. Uh, ik heb uh, met Edward Pusson uh, nog erbij, uh, die zat er ook nog bij. Dat was een oud eerste autospeler, maar ja, die begeleide ook spelers, zeg maar. En, uh, ja, en, en met mijn moeder erbij, dus uh, om, om, ja, om het om uiteindelijk te horen te krijgen dat ik uh, ja, afgekeurd ben voor betaald voetbal, nee, dus dat he? was wel heel, uh, ja, voor mij wel heel apart <coughs> zeg maar. want ze wilde, de de argumenten waren zeg maar, uh, ik mocht blijven en uh, gewoon als semi-prof, dus ik, ik kon gewoon mijn gewoon uh, mijn contract als uh, semi kon ik gewoon behouden, dus ja uh, toen de tijd was een praatje over uh, ja dat was voor mij uh, 1800 gulden, dat was gewoon heel veel geld. Praat je over. En uh, ik was daar heel blij mee, elke maand. Dus uh, ja, en uh, ja, dus dat, dat, dat kreeg ik mee, dat ik ja. dus uh, afgekeurd ben uh, werd voor betaald voetbal. En uh, ja. En dat ze daar geen risico in wilden nemen. Dat was, dat was nee. eigenlijk het argument ook van de voorzitter. Nou ja, Alfred de Boys ja. was blij. Want die kreeg. Ja, je. Ja, ja, ja. uiteindelijk ben ik, werd ik zelfs gebeld door. Want ik, ik weet nog dat ik... wij speelden een kwartfinale beker. Voor KNVB beker zeg maar. Met Excelsior 2 was dat, met de belofte team. En wij speelden tegen Alfred de Boys en we verloren de kwartfinale van Alfred de Boys met 2-1. Ja, ik speelde een heerlijke wedstrijd tegen, tegen mijn eigen oude club. Dus dat was wel heel bijzonder. En uh, ja, eigenlijk op basis daarvan werd ik constant gebeld door, door, door, mijn, ja, door, een, door de trainer van het eerste helftal, Paul Baalman. En uh, die, uh, ja, die vroeg of ik wilde komen en uh, die, die bleef zo vaak bellen. En uiteindelijk heb ik uh, de keuze gemaakt tussen of bij Excelsior blijven of, uh, of naar Alves Boys gaan. En toen heb ik gekozen voor Alves Boys. Vijf jaar speelde je in het eerste. Hoofdklasse. Ja, ja, ja. Dat is niet misselijk natuurlijk. Nee, nee, nee. nee, nee. En toen heb... ging je naar Ajax. Ja. Een feit in orde. Ja, Ajax. Heel, het was heel bijzonder. In mijn laatste jaar, uh, ook vanwege. In mijn laatste, jaar ben ik, uh, in mijn laatste half jaar heb ik in het tweede gevoetbald. Ook vanwege studie. Dus ik, kon echt, uh, uh, ja, ik was eigenlijk heel druk met mijn studie ook bezig. Dus ik kon ook heel weinig in het eerste elftal voetballen. Dus ik was wel altijd betrokken bij het eerste elftal ook. Uh, om, als wissel, uh, om mezelf als wissel erbij te betrekken. Maar ja, ik was aanvoerder van het tweede elftal. Dus, uh, en aanvoerder en laatste man en, uh, ja, en kampioen worden met de tweede. Nou, en op een gegeven moment uh, onze laatste wedstrijd uh, voor het kampioenschap... tegen Tonegido met het tweede elftal. Toen uh, wonnen we daar ook met 1-0. En toen werd ik ook echt door iemand uh, aangesproken. Dat was toen Code Jager. Uh, dat was een amateurtrainer uh, van het eerste elftal van Ajax. En tweede elftal trainer. En uh, ja, via Code jager ben ik uiteindelijk uh, bij Ajax, uh, uh, Ajax terechtgekomen. Dus, uh, Heerlijke ja. tijd moet dat zijn. Ja, dus ik moest echt meetrainen. Ik moest, ik moest ook echt meetrainen met een derde elftal. Nou, ja, ik was veel te goed voor het de derde elftal. Ik moest meetrainen met de tweede elftal. Ik was veel te goed voor de tweede elftal. Dus uh, ja, weet je, dat was echt een dag trainen. Nou, toen moest ik de volgende dag met een ander team meedoen. En toen moest ik gelijk de donderdag met, uh, met het eerste meedoen. Dus ja, dat was voor mij wel heel, uh, heel bijzonder. Hartstikke Leuke leuk. tijd ook. We ja. gaan weer salsa. Ja, leuk. Ik Ben er achter gekomen via het internet dat Quantanamera, <laughs> het meisje van uh, of de vrouw uit ja, Quanta Quantanamo. Quanta uit ja, is het een ja. eiland waar die, die mensen allemaal Plot, gevangen worden? Juist, ja, juist, maar dat was, dat was vroeger wel een, <laughs> een hele andere koek daarop. Dat was een chill chillplek. Toen, toen had je geen gevangenissen en toen was dat echt gewoon... Chillen. Chillen, ja. ja. Henny, voor... mag ik ook wat vragen ja. eventjes aan, aan Jimmy? Jimmy, eh, eh, ik ben nogal bewonderaar van, van, uh, van uh, voetbalploegen die uh, gaan voor de counter. Ik zie dat zo weinig in Nederland. Heeft dat een bepaalde reden? Eh... Uh, heeft het een bepaalde reden? Ja, dat heeft een bepaalde reden. Ja, is een dat, dat is al, uh, eigenlijk uh, al jaren zo... dat we, dat we echt uh, proberen op een positiespel, positiespel te spelen. goed positiespel. Ja. En we willen gewoon het beste zijn in, het, in dat stukje positiespel. Ja. En het is wat je had met uh, Johan Cruijff toen de tijd en, uh, en consorten mm -hmm. in 1970 en 1974. Uh, en dat ze gewoon uh, ja, eigenlijk een totaalvoetbal pro, uh, produceerden en introduceerde en dat ja dat zag er dat zag er gewoon heel mooi uit uh, spelers op verschillende posities Johan Cruijff was was rechtsbuiten maar hij was ook linksbuiten ja. Johan Cruijff was uh, verdedigende middenvelder maar was ook aanvallende middenvelder hij was overal en uh, Neeskens ja Neeskens liep altijd uh, vanuit het centrum ja die die die man had uh, één weg en dat was naar de goal en gewoon rammen ja, ja dat had uh, Johnny ja. Rep Johnny Rep was een een, een spits ja. maar die kon links die was linksvoor en rechts en rechtsvoor ja. dus dat was een beetje een totaalverbal. En uh, we proberen dat natuurlijk te perfect perfectioneren binnen ja. het Nederlands voetbal. Maar ik denk dat de opvatting uh, totaalvoetbal uh, iets te letterlijk is genomen. Mm -hmm. en, uh, waardoor je dus, uh, waardoor je dus uh, de vertaalslag krijgt dat uh, jeugdspelers en, en, en senioren en zelfs het Nederlands elftal... Alleen maar op balbezit moet gaan spelen lijkt wel. Terwijl dat niet de bedoeling is. De intentie is om, om een vrije man voor de goal te krijgen. Heb je, heb je hier in Nederland wel, wel mensen die verschrikkelijk hard en snel uh, kunnen lopen. Waar zo'n counter mogelijk wordt? Ja, ik vind, uh, ik vind dat we, dat we, dat we, dat we hele, goede, hele goede voetballers hebben hier in Nederland. Okay. En, ik we, en ik vind dat die hele goede voetballers uh, uh, ja, beperkt worden in hun, uh, in hun, in hun vermogen uh, aanvallend. Uh, omdat ze op balbezit moeten spelen. Dus uh, wat je krijgt, is dat ze, dat ze van de 9 van de 10 ballen. Uh, met de rug naar de goal moeten kaatsen. Ja. Oké. Uh, uh, misschien, ik, praat, ik zeg dan wel 9 van de 10 ballen. Het zijn vaak uh, 7, 7 of 8 van de 10 ballen moeten kaatsen. Nee. Maar ja, en, dan, en dan weg moeten zijn. Maar ja, als er geen ruimte is erachter. omdat de, ja. omdat de tegenpartij uh, zich, daar, uh, op in, zich daarop inspeelt. dat is gewoon heel moeilijk. En soms heb je een individuele actie nodig om, om iets open te breken. Je moet uh, creativiteit hebben. Uh, als ik, ja, ik, zeg, ik zeg eerlijk, uh, een jongen als uh, Ronaldo, weinig creativiteit. Een jongen als Messi, fantastisch, creatief, continu. En dat vind ik wel heel mooi om te zien. Hij is heel geduldig, uh, kiest de juiste momenten... durft twee, drie, vier man te passeren... om een andere medespeler vrij voor de goal te krijgen. Ik vind, uh, ik vind uh, Messi een schoolvoorbeeld, schoolvoorbeeld van, voor, uh, voor elke voetballer. En dat vind ik wel heel mooi. Ik vind Ronaldo een, een hele mooie... Uh, sterke, complete voetballer. Mm -hmm. uh, omdat hij gewoon alles in huis heeft. Hij kan hard schieten. Hij, hij heeft technische, technische hele mooie acties. Hij is kopsterk. Dus dat is een hele andere voetballer. Maar als ik praat over, uh, ik praat over echt het straatvoetballen. Dan vind ik Messi wel uh, in dat stuk wel een, een, een, een schoolvoorbeeld. Voor misschien wel heel veel voetballers. Twee Nederlandse spelers hebben de kans op de gouden bal. Wist je dat al? Nee, nee, nee. Robben? Ja? En Memphis. En Memphis. Daar ga ik voor Robben. Ja, ik, ja, hoop, ik vind. Als ik uh, dus je vind, uh, over creatief praat, daar, daar heb je nog. Ja, ja, ja. En, en ja, de durf, voor, de durf om elke actie, om elke actie weer. Uh, om elk duel weer ja. aan te gaan. Ja, de, te de, wat uh, Charles vroeg hè, over dat totaalvoetbal. Het is natuurlijk wel zo dat in de hele KNVB-opleiding. dit gepropageerd wordt. Hè? Op ja, het ogenblik ja. is dat breed spelen. Ja, is, ja. En, en dat maakt het Nederlandse voetbal helemaal stuk. Ja, ja. ja ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik moet gelijk denken aan. Uh, ik, ik heb dan ook een stukje, zeg maar, frustratie. Uh, vanuit het feit dat ik... Uh, dat ik ben afgewezen voor de TC1-cursus. Uh, en ik weet nog dat ik... Uh, dat ik een toelatings... Uh, via een toelatingscommissie uh, in gesprek moest... met een aantal mensen. En, uh, ja, daar, zat, uh, en daar zat onder andere ook uh, Raymond Verheijen bij. Uh, met hem had ik dan wel een hele goede... tenminste ja. uh, communicatie ja. ook uh, over mijn uh, TC2... Wat ik, uh, waar ik ook heel veel uh, heibel over heb gehad... <coughs> En, uh, ja, en uiteindelijk ben ik afgewezen voor deze twee. vanwege het feit dat ik te kritisch was over de zijstervisie. Uh, want de vraag was: uh, wat vind jij van de zijstervisie? Dus mijn antwoord was: te beperkt. En wat vind jij dan te beperkt? Nou, ik, vind, uh, ik, vind het feit dat, uh, ik vond het feit dat we, dat we te, veel aan, aan, te veel met onze hoofdmomenten bezig waren. Dus uh, de hoofdmomenten: balbezit, balbezit tegen partij. Uh, en, en, en het spelen en het rondspelen van de bal. En ik vind dat wij, uh, en, ik vind da en ik vind juist dat, uh, dat de creativiteit ten onder gaat bij, bij mooie voetballers die creatief willen zijn, maar te beperkt worden. Ja. Dus beperkt worden door de trainers. Ja, absoluut. En uh, ja, je moet de bal rond spelen. Je moet, uh, je moet dit, je moet dat. Ja, waarom moet die spelen dat? Waarom kan die speler niet gewoon uh, zijn eigen creativiteit? Voetballen. Gebruiken om. om om uiteindelijk een, een, een mooie aanval te creëren. Ja. Uh, om een mooie, om een mooie, na een mooie aanval een goal te maken. Waarom kan dat niet? Ja. Jij werd ja. uh, trouwens al vrij stijl trainer hè, bij Alves de Boys. Daar gaan we het ja. straks over ja. hebben. Maar we gaan eerst even happy zijn. Ja, zeker happy. <laughs> ja. Helemaal happy van worden. We gaan weer snel weer naar onze gast uh, Jimmy Crawford uh, en Henny Rukert. Uh, die praat met hem. We gaan het hebben over de kranten van vandaag. Ik heb er twee, het Algemeen Dagblad en de Telegraaf. Algemeen Dagblad, Ajax blijft kwakkelen in Europa. Ondanks redelijk spel geen zegen bij Molde. En de Telegraaf is wat beter, uh, vind ik. AZ Veld Spaanse Reus. Want dat, dat was mooi, hè Jim? Ja, ja. ja. Hunter Live trouwens gisteren ook weer gescoord. Dat is wel aardig. En Louis van Gaal zegt dat zijn team moe is volgens het uh, AD. Kun je je dat voorstellen? Ja, uh, ik kan me dat niet voorstellen. Nee. Als je ik... zo'n uh, zo brede selectie hebt, ja, dan, uh, dan uh, moet je ook bepaalde spelers de rust gunnen. Absoluut. Ja. Ik geef even naar een, uh, naar een teamgenootje van je van vroeger, Gio. Hm. Het Algemeen Dagblad zegt, voorlopig kan Gio niet stuk in de kuip. Nee, echt ja, geweldig. Echt ik heb, uh, ja, Giovanni was uh, in mijn jeugd tijd echt fantastisch. En uh, gewoon ook als mens en als voetballer. Hij werd ook vroeger veel gepest. Dus die vader die, die kwam ook altijd naar me toe van... Uh, Jimmy, hou hem in de gaten. <laughs> Hij je hem in de gaten houden voor me. En uh, ja, dus ik hielp hem ook altijd uit de brand. Dus dat was wel heel grappig. Ja. Maar echt een leuk mannetje. En uh, ik vind ook dat het, uh, ik, ik gun hem dit wel... En als hij kampioen wordt, ja, dan gun ik, hem, gun ik het hem nog meer. Dat ja, wel heel bijzonder. Zijn. Ja, heel bijzonder. Ik heb hem uh, ook als speler gezien in, uh, in, uh, bij Celtic, bij, uh, bij Glasgow Rangers. En uh, ook uh, in de tribune gezeten en uh, gewoon gekeken naar hem. Ik heb, uh, bij Arsenal uh, heb ik hem gezien. Ik heb hem bij Barcelona gezien op de tribune. Ja, gewoon geweldig. geweldig Echt, leuke voetballen. Feyenoord trainen niet van de harde hand en snelle beslissingen... maar de resultaten zijn prima, zegt het AD... Het ja. AD heeft het ook over Alves, de man van de negen goals in, in één wedstrijd. Die is aan het uh, trainen bij Heerenveen. Mm -hmm. En die zegt, weer bij Heerenveen spelen is een serieuze optie. Wat ja. denk je daarvan? Uh, ja, ik ben benieuwd hoe fit hij is. Hij is 34, maar uh, ik, uh, ja, ik, hoop, ik hoop dat het voor, voor Heerenveen een aanwist is. Dus ik, uh, ik hoop een Dirk Kuiteffect, maar uh, voor hun... Maar uh, ja, ik weet niet hoe fit die is. Ik, ik, ik heb echt geen idee hoe, hoe, die, hoe, die, uh, hoe het er met de fitheid zit. Leuk van is heen. het gedoe rond het Nederlandse volleybalteam, hè? de meiden. Ja, ja, Die doen het buitengewoon goed. En ja. de weg naar leuk. de medaille ligt open voor een zelfbewust oranje. De Guidetti Girls naar de halve finale van de ja. EK Volleybal. Ja, heel leuk. Code oranje noemt de telegraaf het kan zomaar, dat je <laughs> ja. na tien jaar weer Europees kampioen wordt... Ja. en dan met de Olympische Spelen die daar aankomen kan dat heel erg leuk worden. Ja. ja, talentvolle lichting ook, trouwens. Deze maand is de maand van uh, Heracles, zeg ik altijd maar... want de Koninklijke HFC speelt aan het eind van de maand tegen Heracles. Ja. De generatiekloof laat zich daar voelen. Zomer en Flederus, oude rotter bij Heracles. Mm -hmm. Zo hebben wij geert Tamerus. Die zou er vandaag zijn, maar ja. die moest plotseling naar Deventer... maar die komt volgende week... Ik denk dat deze oud-Herekles-speler met zijn ploeg hier voor een verrassing kan zorgen. Wat denk jij? Ik, uh, ik, zeg, je, ik zeg je heel eerlijk. Ik denk dat Herakles het heel moeilijk gaat krijgen tegen HFC. Heel erg moeilijk. Ga ah, je heen? En Ik wil er heel graag heen. Maar ik zit ook met, uh, ik zit ook met trainingen. Ja. Dus dat wordt wel, uh, ja, dat wordt ja, moeilijk, wel lastig. Maar ik, ja, ik, ik wil er echt wel heen. Dus dat is wel, uh, ja, het is wel heel bijzonder om... Uh, om daar in het uh, ja, nieuw, tenminste verbouwde stadion uh, te willen zitten. Ze het leuk als en de AC te zien. De ster van Ali, 19 jaar oud in Engeland... gaat heel, heel, heel snel omhoog. Hij is uitgekozen voor het Engels elftal. En wie dat is dat? Ster, Ali. Uh, Oké. Okay. <laughs> Deal ja. Ali ja. en Roy Hodgson heeft hem uh, gekozen. Ja. Uh, waarom niet, zou ja. ik zeggen? Ja, waarom niet? Wat jong is, is goed. En wat ja. goed is, blijft ja. lang goed. Goeie speler. Dus... We gaan uit wielrennen. Tendam gaat weg bij Lotto... Wat vind je daarvan? Ja. Ja. Wat moet ik daar nou van vinden, joh? Echt. Ik, ik, ik, ik, ik, dat, dat stuk, ik heb er geen mening over. Nee. Dus ja. Ik bedoel, uh, ik zie er zelfs dat klm grap. Uh, dus ja, oh, wat voor mening moet ik daarover hebben? Ja. <laughs> jongen, jonge, jongen. Ja, heb je gelijk. In. Dus uh, kom er ik kwel met dat stuk. Uh, Alessandro del Piero zegt: Johan Cruijff blijft voor altijd een groot kampioen. Cruijff is niet alleen een voetbalicoon, maar ook een geweldige persoon. Ja. Uh, geweldig mens, geweldig persoon is anders. Want ik heb uh, hem ook anders meegemaakt. Dus ja, ja. Vertel, vertel. Ja, nee, gewoon. Uh, ja, ik vind het een beetje een. Een uh, beetje ingenomen man. Zo, dat is mijn mening. Zelf ingenomen. En ja, zelf ingenomen man. mag maar. je ook wel zijn als je krijgt. Ja, te... ja maar uh, ja, ik vind, ik vind wel altijd dat je wel uh, onder de mensen... gewoon, uh, gewoon relaxed moet blijven. Ja. Niet, uh, niet jezelf uh, enorm op een voetstuk plaatsen zoals hij dat doet. Dat vind ik wel, uh, dat vind ik wel jammer. Doe gewoon, doe, doe gewoon, dan doe je gewoon genoeg. Zeg, Voetbal is uit. jouw passie, maar je hebt ja. meer sporten. Vertel. Ik heb meer sporten, ja. ja, ja. Ik ben een uh, liefhebber van badminton... Dat is echt mijn tweede favoriet, zeg maar. Uh, ja, en verder hou ik van basketballen. En, uh, dat, is ook, uh, dat is eigenlijk mijn derde sport. Basketballen uh, ja, en, uh, en zaalvoetballen. Dat, uh, dat is uh, eigenlijk een uh, sport wat ik uh, naast het voetballen uh, natuurlijk ook heel graag wil doen. Ja. Wat trouwens heel erg goed doen. is hè, voor de techniek. Ja, heel bevorderlijk, Ja. ja. Ja. Want Pieter Visser zegt, je moet terug naar het straatvoetbal. Maar je zou het best in de zaal kunnen gaan spelen. Hè? Zeker met de kleintjes. Die leren daar een bal aan nemen. Die leren passeren. Ja, ja. dat is allemaal heel anders. Natuurlijk. Ja, het is, uh, je, leert er, je leert er best wel veel van. Wat mij opvalt als curaçao jongen... dat ja. je niet met honkbal bent grootgebracht. Nee, nee, nee. Honkbal, is, uh, honkbal uh, zit wel enorm in de familie. Want mijn neven die, die hebben zelf ook uh, honkbal op Curaçao. En uh, ook hier in Nederland, uh, zeg maar. En... Uh, ja, die, die hongbalden vroeger ook in Leiden bij een honkbalclub. Door hun zelf opgericht ook. En uh, ja, ik, uh, ja, ja, ik ben het ben, ja, ik ben uh, Op Curaçao heb ik er heel weinig. Uh, en wat, wat weinig ik, mee ik ook dacht: als grasverliefde jongeman die dag en nacht op de voetbalvelden is, ja. waarom cricket je zomers niet? <laughs> ik, uh, ik ben geen cricketliefhebber. <laughs> Okay. Nee, ik ben geen cricketliefhebber. liefhebber. Ik, uh, ik houd gewoon bij voetballen. Ik vind het wel af en toe leuk om te kijken. Maar uh, vooral te schreeuwen van die mannen dat ze een punt maken. Ja, dat vind ik wel prachtig. Ja, ja. Maar voor de rest ik heb er niet zoveel mee. Het is wel de king of sports, hè? Ja, ja, ja, uiteindelijk. Charles, onze technicus, heeft een zoon. En die uh, maakt fantastische muziek. Jij bent ook een muziekliefhebber. Zullen we eens gaan luisteren naar het nummer? En dan wil ik graag je mening horen. Ja, ik hoor... Ja, ja, ja oké. Okay.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 Mooi. Charles, wat heb je een zoon die geweldig kan zingen? Ja, weet je wat leuk is, Henny? Aankomende 7 november, dus op een, op een <tiedt> zaterdag, treedt hij op met een teamansformatie in de Nozem in de Non en de Non in, in Heemskerk. Een hele grote band. Leuk. Met blazers van Allen Clark en, en uh, ook nog uh, ja, bekende Nederlanders uh, te gast. Wat ik niet mag verklappen, doe ik ook niet. Nee. Uh, uh, uh, slechts 15 euro uh, entree daar. Dus de, de, voor het geld hoef je het ook niet te laten. Dan heb je een hele avond volop muziek. Met de afloop ook nog een, een, een DJ party. Dus helemaal goed. Dus uh, als je kan, Henny, dan... Uh, dan uh, <laughs> nee, ik moet trainen. Kan ja, op op vrijdagavond? Op zaterdagavond? Nee, nee, nee. Oh nee, op zaterdag niet, nee. Nee, hey, dat is een vrije avond. Kijk, ja. kijk nou oh. niet meer natuurlijk. Nee. <laughs> We praten vandaag in de Watertoren Sport met Jimmy Crawford. oud Hij heeft bij Ajax gevoetbald. Is tegenwoordig jeugdtrainer bij de Koninklijke HFC. Nadat hij dat jaren geweest is bij Alphonse Boys. We hebben vandaag geen sportagenda. Want Joop van Nes van de Zandvoortse krant is in het ziekenhuis. Dus die kan helaas niet meedoen. Dus daarom geef ik u wat sportberichtjes. De tuchtcommissie van de KNVB schorst Peter Bos voor vier wedstrijden. Jimmy, je reactie? Ja. Dus eigenlijk niets gebeurd, hè? En ja, dan vier wedstrijden, het is belachelijk. Echt overdreven. Wat ik en als je heel... nog in beroep gaat, krijg je er nog één bij. Ja, precies. Ja, gaan heel gaan verrassend gaan. is dat trainer Fraser zijn contract bij Ado verlengt. En dat met de, de Chinezen op de tribune is toch een merkwaardige verbinding. Fantastisch. Ja. Ik gun het, ik gun het, en het leuke is, ik, ik, ken, ik ken Henk heel goed. Ook in mijn, in mijn jeugdtrainerstijd uh, tussen 2006 en 2009. En uh, hij dan en Arnold, Arnold Scholte waren toen ook uh, jeugdtrainers ja. van de A1. Ja. En uh, ik weet nog dat ik een, een, een spelertje had. En uh, een spelertje had bij mij. Ja, die was gewoon bij mij gewoon veel te goed. Die jongen hoorden gewoon mee te trainen met de A1. En die jongen was heel jong. Eigenlijk uh, 14, uh, net 15 geworden. En uh, ja, ik weet nog dat, uh, dat Stanley Bart er gewoon nog tussen kwam. En die zei van nee, hij mag niet mee trainen. Ja, weet je, gewoon... Uh, en terwijl zij zeiden van uh, Anders Scholten en, uh, en Henk Frezer... Ja, laat die jongen maar mee trainen. Ja, ja maar weet je, uh, dat soort dingen. En ik gun het Henk heel, heel erg, heel erg. Ja, ja mooi, man, mooi man. Tennis, Roger, Roger moet ik zeggen, plaats met de kou voor de World Finals. Dat is mooi natuurlijk. Robben en Memphis maken kans op nominatie voor de Gouden Bal. De Volleyballsters voelen dat tijdens het TK alles mogelijk is. Dat denk ik ook. Ja, ja. Ja. Eh, met de ja. Olympische Spelen die eraan ja. komen is dat natuurlijk prachtig. En hoe ze spelen, ja, uh, maar ik bedoel, haal, haal alles uit de kast. Ja, ja. leuk, hè? Ga er gewoon voor. Uh, Geesink gaat deelnemen aan de Ronde van Italië volgend jaar. Hou je van wielrennen, trouwens? Ik ben, uh, ik ben, uh, ik was vroeger wel een liefhebber. Maar ik ben, uh, ja, ik ben, ik ben er steeds minder, uh, ja, uiteindelijk steeds minder van gaan houden. Ik weet niet waarom. Heel stom. Ja dat ik altijd wel keek naar uh, Tour de France en Het blijft uh, gewoon een fantastisch sport ja. hoor, neem het maar van mij aan. Ja, echt. Uh, nee, ja, het is, ja ik, ik weet niet wat het is. Ik hou ook van fietsen, dus. Uh, ja, ja, ja. oké. Okay. Ja. Um, dan gaan wij naar Arsen Wenger. Van, uh, die kennen we natuurlijk allemaal natuurlijk. van Arsenal. Die zegt dat het geen wonder is dat, uh, dat Manchester United zo goed presteert onder Louis van Gaal. Nee, en gelijk heeft hij. Want? <laughs> en gelijk heeft hij, omdat uh, ja, omdat, uh, omdat hij uh, omdat het ook een trainer is die, die een elftal wel neer kan zetten. En ja. uh, ik vind dat je, vind dat je uh, met wat voor materiaal je ook hebt, al, ik, al is het uh, 200 miljoen of, uh, of uh, 100.000 euro. Ja, uh, zelfs uh, elk elftal, hij kan, hem gewoon neer, hij kan het gewoon neerzetten. Ja. En uh, ja, zo zie je ook de hand van Van Gaal. Dus ja... Cuadano, ondanks blessure opgenomen in Mexicaanse selectie? Uh, ja, vreemd. Vreemd, maar uh, om, op de, om uh, weer heel veel te gaan reizen om op de tribune te zitten is ook overdreven. Ja, ja, want vind het je, in, Nederland, in Nederland kun je wel een extra uh, team vind, opstellen. Hè? Ja, ik vind ook dat ik vind dat, ook, ik vind ook dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is. Maar dat hij op, opgenomen is, ja, dat is, dat is normaal. Uiteindelijk, ondanks zijn blessure. ja. ja. We zijn door de eerste uur heen... we sport met Jimmy Crawford. Dat gaat sneller dan met andere gasten. Ja. Het <laughs> vliegt, joh. Gewoon een hele snelle jongen. Ja. Maar heb, heb je nou wat over, de, over Sven gezegd? Over die muziek? Oh, fantastisch. Die zo voor jou kan zingen. Echt... Heel goed. Nou, dankjewel. Ja, heel mooi. Hele mooie dankjewel. muziek ook. Ik ja. heb trouwens jouw zusje even gebeld. <laughs> en die komt straks ook nog wat zingen. Ja? Ja, oh, Ja, Reddy Crawford. Waarom heb je nou dat geheim verteld, zo? Dat is niet zo leuk. We gaan naar het nieuws van 11 uur. <laughs> Tot straks, mensen. Tot straks.